10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de Sinterklaasintocht in Groningen liepen gisteren ook gewapende hulppieten mee, meldt RTV Noord. Negen leden van de arrestatieeenheid zouden vermomd als Zwarte Piet de landelijke intocht hebben begeleid. Bronnen hebben aan de regionale omroep laten weten dat de beveiligers een kogelvrij vest droegen onder hun blauwe pietenpak en dat ze gewapend waren. De politie wil het verhaal tegenover de NOS niet bevestigen.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 Griekenland had van 1967 tot 1974 een militaire dictatuur. De studentenopstand werd op 17 november 1973 neergeslagen met tanks. De wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben samen met een Zwitsers instituut een antigif ontwikkeld voor botulisme. Dat is een zeldzame verlammende ziekte waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Botulisme wordt veroorzaakt door de stof botulinetoxine, ook wel bekend als botox. Het antigif leidt mogelijk tot een middel tegen botulisme. Het kan ook worden gebruikt als bescherming tegen een eventuele biologische aanval met het gif. In de Verenigde Staten hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor noodweer in het Midwesten. Tien staten die samen 53 miljoen inwoners hebben worden bedreigd door zware stormen en wervelwinden. Illinois, waar ook Chicago ligt, is al getroffen door een windhoos. In deze tijd van het jaar zijn zware stormen in de VS ongewoon, omdat de lucht niet warm genoeg is. Maar het is nu in het midwesten ongewoon warm. Het weer kans op motregen, komende nacht mist en het kan een graad gaan vriezen. Morgen vooral in het zuidoosten en oosten af en toe zon, tegen de avondregen en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Deelname vanaf 18 jaar. Langs de lijnen met Jeroen Stophorst. En een heel goedenavond, de schaatswereld is op recordjacht. Twee wereldrecords sneuvelden er dit weekend al op het snelle ijs van Salt Lake City. En inmiddels is dag drie van de wereldbekerwedstrijden begonnen. Sebastian Timmermon, is er alweer een recordtijd geschaatst? Jazeker, door Ronald Mulder. 34-25, zojuist op de 500 meter. En neemt daarmee het Nederlands record op die 500 meter over van zijn tweelingbroer Michel. En daar werd de tweede mee, achter Kajiro Nagasima. Zo dekt in onze uitzending praten we verder en horen we hoe het gaat op de 1000 meter voor vrouwen. In de top 5 kijken we terug op de finale van de Davis Cup tussen Tsjechië en Servië. De Tsjechische tennisser Radek Stepanek bezorgde zijn land de tweede titel op een rij. How amazing, how amazing do you feel right now? I don't think words can describe it. Marcelo Mesker vertelt ons het bijzondere verhaal van Radek Stepanek. En botsos Louis Vergaal weet dat hem nog veel werk wacht op weg naar de WK Brazilië. Oranje verspeelde een 2-0 voorsprong tegen Japan. Het werd uiteindelijk 2-2. Het bevestigt uh, uh, wat we al, al wisten. En uh, dat we uh, dus dat anders moeten oplossen. Maar... Uh, we hebben niet verloren. Zo is het. Het duurt toch even voor het WK-voetbal begint. Maar toch wordt er al volop gesproken over wie na dat toernooi... de opvolger moet worden van Louis van Gaal. De NOS peilde de mening van het Nederlandse publiek. Zo direct de resultaten en de reactie erop van Hugo Borst. Tot 11 uur in de Maar eerst weer even naar Salt Lake City. Sebastian Timmermans, Sebastian, een Nederlandse koor van Ronald Mulder. Uh, maar hij wordt daar niet mee eerste. Wat had hij liever gewild, denk je? Ik hoop dat we bas horen, maar we horen bas niet. Dat is jammer. Uh, we gaan het even proberen nog. Jongens, hangt bas nog? Of uh, zijn we gewoon helemaal kwijt? Dan gaan we gewoon eerst een andere sport doen. Dat kan natuurlijk ook. Of... Want de uh, duizend meter voor vrouwen is inmiddels begonnen. We moeten helaas in een plaatje draaien. Dan kunnen wij alles op orde zetten. En dan hopen we zo direct Sebastian Timman te spreken... over die snelle 500 meter van Ronald Mulder. OMD forever live and die. Nu hebben we wel weer contact met Sebastian Timmermans. Was ben je daar? Ja, ja, ik ben er weer. De ah, ja, verbinding is even verbroken. Dat hoort erbij in ja. Noord-Amerika. Het is een endweg, weg. Uh, maar er wordt hard geschaadst. Dat is het belangrijkste. En Ronald Mulder heeft een uh, nieuw Nederlandse koor geschaatst. Maar ja. vroeg ik je eigenlijk. Ja, waar, had, waar, daar is hij natuurlijk blij mee. Maar had hij niet liever eerste geweest? Ja, ja, ja. Natuurlijk. 100ste verliezen ja. uh, van Kaijiro Nagashima. Dat is vervelend. Aan de andere kant. Hij uh, neemt wel de leiding over in de stand om uh, de wereldbeker. Uh, dus dat is dan wel weer mooi. Daar staat hij nu bovenaan voor. Tijber Mo en Jamie Gregg. Maar je zag wel dat hij uh, erg uitgelaten en erg blij was uh, met dat Nederlands record. Want dat is wel echt een strijd hoor. Het is sowieso erg spannend op die 500 meter bij de Nederlandse heren. Uh, in dit seizoen. Dit prille seizoen. Want we hebben gewoon veel toppers. En vooral dan met name op dit moment Smekens, Michel Mulder en Ronald Mulder, met Jesper Hospers daar een beetje net achter. Zo'n beetje op het vinkentouw. Nou ja, Smeekens had uh, twee dagen geleden nog het Nederlands record in handen. Dat ging dus naar Michel Mulder. Nu zit het weer bij Ronald Mulder. En zo jutten ze elkaar op en brengen ze elkaar uh, steeds naar een hoger niveau. Dus dat, dat hadden we een paar jaar geleden niet, uh, niet durven dromen... dat we zo zouden meedoen op die 500 meter. Nee, maar, maar nog even. Jan Smeekens, ja. daar noem je een naam. Vorig jaar geloof ja, ik ongeveer iedereen weer een beetje wedstrijd op het podium. En nu weer tiende. Ja, ja nou, zestiende wordt hij vandaag op de, op de tweede 500 meter. Oh, uh, ja, dat, dat, uh, oké, okay, nou maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, uh, ja, zestiende wordt hij. En dat is uh, een flinke tegenvaller. Zijn coach was nog heel optimistisch vandaag. Vanmorgen die zei. Nou ja, hij, zegt, hij maakt een scherpere, scherpere indruk dan dat hij tot nu toe gedaan heeft in deze twee weken. Mm -hmm. Maar uh, dat was niet eens een race terug te zien. Het was een race met foutjes. En er komt dus uh, uiteindelijk niet verder dan 34-68. Wordt daarmee de dus 16e. Maar daar moet ik er wel even bij, bij aantekenen. Dat hij maar 600ste achter, plek 8 zit. Dus zo dicht zat het bij elkaar. Vooral in de middenmoot op die 500 meter. En er staken er drie bovenuit. En dat zijn dus ook de beste drie van vandaag: Nagashima Mulder en Thaibur Mo. Maar Smekens heeft het hele seizoen inderdaad nog niet de schoen te pakken die hij nee. vorig jaar hij had. Druk, moet hij zich druk gaan maken? Dat nou, zou ik niet doen als ik hem was. Nee, dat nee, nee, zou ik niet doen. Eind december. Dan, dat is eigenlijk voor deze 500 meter lichting de belangrijkste wedstrijd. Want dat wordt al zwaar genoeg uh, om Sortie überhaupt te bereiken. Aangezien er uh, maximaal maar tien Nederlandse mannen mogen meedoen bij de Olympische Spelen. Dus de kans dat er uh, drie 500 meter specialisten naar Sortie mogen is erg klein. Dus daar gaat er echt wel minimaal eentje van af moeten vallen, vrees ik. Dus uh, dat wordt alle strijd op zich om überhaupt in, uh, in Rusland, in Sochi, uh, terecht te komen. Nou, hij heeft dus nog eventjes uh, anderhalve maand de tijd om uh, die fine-tuning af te werken richting Sochi. Ja, we of het... richting het OKT. Ja, we horen dat er bij jou weer geschaatst wordt. De 1000 meter voor vrouwen is begonnen. Iedereen Wuust is een van de favorieten. Altijd, op deze afstand. Ja. Wat verwacht je van haar? Nou, gisteren vond ik haar erg goed op de 1500 meter waar ze het Nederlands record reed. Ze was opgelucht nadat ze dat gedaan had. Uh, ze won van Lotte van Beek. Beetje de angstgeekner van Wüst misschien wel aan het begin van dit seizoen. Van Beek nam het Nederlands record op de 1000 meter vorige week van Wüst over. Nou, dat is dus de afstand waar we nu mee begonnen zijn. Waar trouwens de Chinese Hong Zhang aan de leiding staat. Maar 1.1382 is nog geen wereldschokkende tijd. Um, is ook een halve seconde langzamer dan dat Nederlands record van Van Beek. Wust rijdt straks in de achtste rit tegen Margot Boer. En Lotte van Beek vinden we dan terug in de tiende rit, in de laatste rit, tegen Heather Richardson. Dus dat worden mooie duels om naar te kijken. Ik vond Wust gisteren erg ontspannen nadat ze dat Nederlands record had gereden. Dus ik ben benieuwd of ze die goede vorm die ze dit weekend heeft, beter dan vorige week in Calgary, hier weer tentoon kan spreiden. Een bekende naam, Sebastian, is er niet bij, daar bij jou in Lake City, Annette Gerritsen. Ze reed de Holland Cup in Alkmaar, weet jij wat ze heeft gedaan? Ik heb eerlijk gezegd nog geen flauw idee. De wifi ligt er hieruit, dus ik heb het nog niet kunnen checken op de nou, sociale media. Wij wel, waren er zelfs bij. Uh, het is namelijk het begin van onze top 5. Geen schaats uit Salt Lake, maar uit Alkmaar. Nummer 5. Kijk naar die linker schaats het Grenzen. Die staat eigenlijk niet dwars genoeg. Gerrit, er is er alles aan gelegen om eindelijk weer eens die top 5 te rijden. Na een verloren jaar met de ziekte van vijven. En 39.01 is de vijfde tijd. Oeh. Het is gewoon nog net even te vroeg. Gerritsen. Na plaats 6. Een klassement over twee oplopen. Dat ja, is uh, behoorlijk zuur. Arenta Gerritsen plaatste zich een maand geleden dus niet voor de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Op de NK kwam ze tekort en dus reed ze vandaag bij de Holland Cup in Alkmaar. Want het grote doel kan ze nog steeds halen hoor: de Olympische winterspelen in Sochi. Dan moest de zilveren Olympische medaillewinnaar van vier jaar geleden vanavond wel als eerste of tweede eindigen op de 1000 meter. En dan mag ze weer meedoen aan het OKT. In vergelijking met Salt Lake City is Alkmaar dan toch een beetje armatierig natuurlijk om te starten. Joris Kreugel sprak daar onder andere over met Sico Janmaat, de coach van Annette Gerritsen. Alkmaar is natuurlijk een ander verhaal uh, qua baan en entourage als, uh, als Salt Lake City. Maar het feit dat hij er wel gewoon... Uh... Uh, gekwalificeerd moet worden. Hè? Niet alleen uh, door Arnett, maar door alles gratis hier. Maakt het dat het een, een hele belangrijke wedstrijd is. En dat voel je ook wel een beetje aan de sfeer hier. En, uh, voor Arnett is het uh, vandaag zaak om uh, bij de beste twee te rijden. Op de duizend meter. Om uh, op die manier die kwalificatie af te dwingen. Ja. Nou, want hoe complex is het? Nou, voor uh, Arnett heeft natuurlijk uh, vorig jaar een verloren seizoen gehad. En uh, ik ben aan... Ik per gaat, daarop, natuurlijk uh, ziek geweest. Uh, ja. Vijver... Uh... Precies. Van de zomer nog uh, zwaar gevallen met de, met de skillers. Maar goed, aan de afgelopen 2,5 maand is zij uh, weer helemaal fit en, en goed, goed aan het trainen. Nou, de 500 meters lopen goed. Gisteren gereden. Die heeft ze gewonnen. Hij heeft gedaan wat ze moet doen. En uh, straks op de 1000 uh, moet ze ook gewoon doen wat ze kan. En dan uh, zie ik haar gewoon uh, plaatsen. Hoe bereid je haar nou daarop voor als coach op zo'n wedstrijd zoals vandaag? Want het is natuurlijk gewoon beren spannend. Ja, dat is best spannend. Uh, wij zijn ook gewoon op trainingskamp geweest voor deze wedstrijd. En uh, dat hebben alle andere teams ook gedaan. Want uh, ja, hier moet het gebeuren. En iedereen wil natuurlijk in december op dat, uh, op dat uh, kwalificatie staan. staan. Is dit nog de enige mogelijkheid als het hier niet redt, dan is het klaar? Nee, er zijn nog twee aanwijsplekken. En je kan nog op basis uh, van de SARA-ranking kwalificeren. Dus uh, het zijn de beste twaalf uh, van het uh, NK afstanden. Uh, plus de twee, beste twee van uh, hier uh, deze 100 Cup in Alkmaar. Misschien een overbodige vraag, vind je eigenlijk wel dat ze naar de Olympische Spelen moeten ook? <laughs> dat is een overbodige vraag, ja natuurlijk vind ik dat. Ja? Die heeft nog steeds natuurlijk gewoon de capaciteit om gewoon verschrikkelijk hard te schaatsen met de wereld op mee te doen. En gewoon medailles te kunnen pakken eventueel. Ja zeker, zeker, absoluut. Hoe lang nog? Na nou, een klein uurtje, dan, uh, dan weten we het. Zijn je laatste woorden die je tegen de zegt, als ze moet gaan? Ja, en net moeten moet voornamelijk agressief rijden. Dat is belangrijk. Prima tijd en een prima plaats voor Annette Gerritsen. Want ze rijdt de 1000 meter in 1 minuut 20.43. En dat betekent dat ze eerste is geworden. En zich geplaatst heeft voor het OKT, Olympische Olympisch En ze komt nu de baan af. Net had ze nog geen tijd, want ze moest zich concentreren. Dat was natuurlijk best wel spannend. Maar nu staan er gelijk twee kleine meisjes klaar... om een handtekening te vragen aan de winnares van vanavond hier in Alkmaar. Ja, je, maar ik heb zo'n hele mooie kaarten voor jullie. Misschien is dat leuker. Dan zet ik daar mijn handtekening op. Maar ik noem ook op mijn t-shirt. Nou, dat kan. Tuurlijk. Welke kleur wil je? Het staat mooi op die jasje. Als je een winnaar bent, dan komen ze gelijk op je af. Ja, he? nou, dan heb je vrienden. Hè? Maar goed, je pakt vandaag de eerste plaats. Ja, het is wel uh, leuk om hier met de winst af te kunnen sluiten. En toch uh, ook wel een goed weekend te, te draaien. Ook al is het dan op Ookma, maar, maar ze hebben hier alles aan gedaan om een goede wedstrijd te organiseren. En het, gaat, het gaat allemaal goed. Ijs is uh, gelukkig goed. En uh, ja, Dan is het zaak aan mij om hier zo goed mogelijk aan de stad te staan, te staan natuurlijk. En ik was best wel een beetje nerveus. En omdat ik toch ook heel goed wilde, schaatsen hier, er staan ook wel een paar sterke meiden aan de start. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik dan zo, uh, zo rijd. Had je dan eigenlijk anders verwacht dan misschien nog? Nee joh, maar het is altijd spannend een wedstrijd. En, uh, ja, ik heb nu wel weer een ritje waar ik gewoon goed mee verder, verder kan, wel veel verval. Er is nog werk in de winkel en uh, de ultieme race hoef ik pas eerst in december en daarna in februari te rijden. Dus, uh... Langzaam gaat het weer beter, hoe moeilijk is het voor je? Het is ups en downs, het is nooit in één keer dat het uh, super goed gaat in één, uh, ja, in één, één stap omhoog eigenlijk. Maar uh, ja, daar uh, moet je gewoon doorheen. En uh, uiteindelijk uh, weet ik uit het verleden wat ik kan. Olympische Spelen. Zo is het. Daar gaan we voor. En, uh, eerst ook thee en dan uh, de Olympische Spelen. En wat is dan je uiteindelijke doel? Een medaille natuurlijk, maar daar zijn we echt nog lang niet. Er moet nog een hele hoop gebeuren. En ik denk ook dat je niet op de zaken vooruit moet lopen. Want ik heb hier nu een, uh, voor mijn gevoel gewoon een goede, goed weekend gehad. Je moet ook niet denken dat je er bent als je één goede race rijdt. Dus, uh, ik blijf, ik blijf scherp en ik blijf gewoon hard werken aan de dingen die beter moeten. Heb je vannacht nog schaatsen gekeken? Ja, ik heb zeker gekeken. Nou, wel tot en met de 1500, toen ben ik geslapen. Ja, ik ja, vond echt die rit van Sjongwa, die heb ik echt met de ogen, open mond zitten kijken natuurlijk. Het is echt zo ongelooflijk hard. Als je iedereen 37 ziet rijden, en dan, uh, dat wil ik ook wel. Ik weet hoe geweldig het is om daar te schaatsen, op dat mooie snelle ijs. En de hele, de hele sfeer daar, dat, dat is echt geweldig. Ach, die probeer ik hier dan ook maar na te boten. <laughs> Twee keer de eerste plek. En daar Wat doe je nog om. meer? Juist, daar gaat het om. Annette Gerris, uh, zij doet mee in het OKT. En wie weet zien we haar gewoon terug in Sochi. Heel veel van de vrouwen die nu op het ijs staan... zien we zeker terug in Sochi. Ze was in timerman de duizend meter voor vrouwen. Wie staan er aan de start? Nu Judith Hesse en Beijing Wang in de zevende rit uit de serie van tien ritten. Dat betekent dus dat we nog vier ritten te gaan hebben. We hebben dus net de reportage gehoord over de zilveren Anette Gerritsen van Vancouver op de duizend meter. Ik heb net zitten kijken naar de Olympisch kampioenen van vier jaar, bijna vier jaar geleden. Naar Christine Nesbit, maar die is verschrikkelijk slecht begonnen aan dit seizoen. Want ook op deze duizend meter, waar zij dus Olympisch kampioenen is, staat ze nu op de vijfde plaats in 1-14-22... en dat uh, terwijl ze de wereldrecordhoudster is, het baanrecord op haar naam heeft staan. Maar daar komt ze absoluut niet bij aan je in de buurt. Er is iets aan de hand met Christine Nesbit. Die is helemaal niet goed in vorm. Maakt zich druk over van alles en nog wat. Als je de coaches ook spreekt... is er mentaal niet helemaal goed bij aan het begin van dit seizoen. Dat zagen we al op eigenlijk alle afstanden die ze tot nu toe gereden heeft. Vorige week in Calgary. Dit weekend hier in Salt Lake City. En nu dus ook weer op de 1000 meter. Ondertussen bij Jing Wang. En Judith Hessen Hesse, moet ik zeggen. Zonder N aan het begin van de laatste ronde bij Jing Wang... De snelste doorkomsttijd in 44-44. Dat is ook meteen een hele rappe doorkomsttijd. Hesse heeft een probleem. Want die moet op de kruising voorrang verlenen aan Bijzing Wang. Want die kwam uit de buitenbaan. Dus moet de Duitse, die trouwens goed bezig is verder wel, moet inhouden. Dus kijken wat Wang nog voor laatste ronde uit de benen weet te over heeft. De persoonlijke record van 1.13.98. Dat gaat eraan, denk ik. Dat gaat er nou, nou, nou, het wordt nog close. Nee, het gaat er net niet aan. Te vroeg gejuicht door mij. 1.14.06. Omdat ze in het laatste rondje uh, bijna drie seconden inlevert. Kun je nagaan, drie seconden verliest. In één ronde tijd. Zo komt Beijing Wang op 1.14.06 uit. Dat is de derde tijd tot nu toe. Er staat een andere Chinese nog altijd bovenaan. Al een tijdje bovenaan. En dat is Hong Zhang. Die reed in de eerste rit. En kwam dus uit op 1.13.82. Nou Cordaira uit Japan staat op de tweede plaats. En Beijing Wang die we net hebben zien schaatsen. Op de derde plaats. Als we het Nederlands onderrondstje krijgen in de achtste rit nu. Met Margot Boer en Irene Wust. Boer gaat vertrekken in de binnenbaan. ...heeft dus dadelijk ook het voordeel van de laatste binnenbocht. En Irene Wust gaat vertrekken in de buitenbaan. Margot Boer die zat uh, dus straks minutenlang lekker buiten in het zonnetje... ...te genieten van het uh, mooie weer, want het is behoorlijk opgeklaard... ...na een paar dagen met slecht weer hier in de Salt Lake City. En op die manier concentreerde zij zich voor uh, deze rit... ...voor deze belangrijke 1000 meter tegen Irene Wust, ...die gisteren dus winnares werd van de 1500 meter. En dat uh, niet alleen... Dus wist te winnen, die afstand niet alleen wist te winnen... maar ook nog eens een uh, Nederlands record van 1.52.08. Wust raakte vorige week in uh, Calgary haar Nederlands record kwijt... op deze afstand, op deze duizend meter. Aan Lotte van Beek, 1.13.36. En Irene Wust wil dat record graag terug hebben. Vertrokken in de buitenbaan, Boer komt onderdoor in de eerste binnenbocht. Dat is niet zo gek, want Boer is natuurlijk de betere sprinter van de twee. En Margot Boer opent in 17.79. Dat is een prima opening voor Margot Boer... 18.33 de openingstijd voor Irene Wuest. Nu door de tweede buitenbocht heen het verschil op de kruising... tussen de twee oranje met donkere blauwe pakken... is een meter of twintig zo'n beetje het voordeel van de langere van de twee... van de Sprinster van de twee van Margot Boer. Maar nu begint Wust wel op uh, stoom te komen, beter in de ritme te komen. Maar komt nog niet bij Margot Boer, die ook in goede vorm is trouwens. hoor. Die uh, het goed doet, ook dit weekend. Persoonlijk record gereden op de 500 meter. En nog altijd voorlicht waar het tegen van de laatste ronde... maar de rondetijd van Wust was beter. Wust versnelt ook beter nu in de binnenbocht... Als als ze voor de laatste keer de kruising opgaan. Maar ja, nu heeft Margot Boer wel het relatieve voordeel... dat ze een richtpunt heeft, want ze kijkt naar Irene Wust. Het verschil wordt ietsje kleiner. Boer heeft de laatste binnenmocht, maar ik moet het nog zien hoor... of ze erbij gaat komen. Ik moet het nog zien. Ik denk dat de ritwinst gaat gewoon in de buitenbaan naar Irene Wüst. Nederlandse record zijn 1336 en dat gaat terug naar Irene Wust. Ze pakt het terug. Ze neemt het terug over van Lotte van Beek. Want ze zet neer 1.13.33. En dus zien we het tweede Nederlandse record van deze dag nadat Ronald Mulder dat deed op de 500 meter. Nu Irene Wust op de 1000 meter. 1.13.33, driehonderdste sneller dan Lotte van Beek was vorige week. Dus voorlopig heeft Irene Wust haar Nederlands record weer terug op de kilometer. Maar Lotte van Beek komt natuurlijk zometeen nog in de laatste rit tegen uh, Heather Richardson. Margot Boer, 1.13.77. Voorlopig tweede achter Wust. En ook voor haar is dat een persoonlijk record... Zij rijdt namelijk 14e van een seconde af van haar persoonlijk record. 1.13.33 is de leidende tijd. Met de korte ei natuurlijk van Irene Wüst. Overigens de tiende tijd ooit gereden. Dus wat dat betreft geeft dat nog maar weer eens aan hoe zo'n goede race het allemaal was van Irene Wüst. Die een mooie slotronde had ook maar een seconde verval had ten opzichte van haar eerste volle ronde... En dan kun je misschien alleen ietsje opmerken over die openingstijd. Maar Wust kan met goed gevoel terugkijken... op de twee individuele afstanden die zij gereden heeft. Laatste afstand voor haar straks. Later vandaag nog de ploegenachtervolging. Nu een dame, ook weer een dame in supervorm aan de start. Brittany Bowe uit Amerika. De nummer drie van vorige week in Calgary. Toen reed ze net geen persoonlijk record. Tegen Olga Vatkulina, de Russin, die ook prima in vorm is. En natuurlijk de wereldkampioen is op deze afstand. Zij verrast. En verblijden alle Russen in Sochi bij de laatste weken afstanden... door de wereldtitel te pakken op de kilometer. Fatkulina opent in 1767. reed al een persoonlijk record dit weekend op de 500 meter. En gaat prima mee met Brittany Boze. Haakt als het ware aan in de tweede buitenbocht. Want het verschil is maar een paar meter op de kruising naar Brittany Bo toe. De Amerikaanse van 25 jaar uit Florida. Die tegenwoordig natuurlijk hier in Salt Lake City woont. Goede vriendin van Heather Richardson, de wereldkampioen sprint. Die dadelijk komt. Bo ligt weer ietsje achter. Een metertje. Meer niet door op Fatkulina. Rondetijd van Bo. Beter dan Fatculina. Nou, aan het einde van het rechterstuk uh, is ze er bijna al naast. Maar ja, dan moet ze wel nog even de buitenbaan in. Ze zijn allebei een seconde sneller dan Irene wust Rijden ze op het schema van misschien wel het barrecord van Christine Nesbitt. 1-2 91. Of gaan ze in de buurt komen nog van het wereldrecord van Nesbitt? Dat gaat dan gebeuren door Brittany Bow, Want die gaat ongevat Colina verslaan. 1 1291 is het barrecord. Hier komt Brittany Bow en die zet weer 1 1258. Een wereldrecord zelfs. 1 1258. Ze duikt een tiende onder het wereldrecord van Christine Nesbitt. Wereldrecord gereden door Brittany Bow Op deze zondagavond. Na het wereldrecord op de 5 500 meter van Sangwali. En het wereldrecord op de ploegenachtervolging van Nederland. Nu het wereldrecord op de 1000 meter door Brittany Bo gereden. 1.12.58. En dat is een geweldige tijd. een verbetering van het wereldrecord met een tiende van een seconde. Nou. Brittany Bo brengt de Amerikanen die hier zijn. En dat zijn er trouwens best wel wat hoor. Ik heb wel eens in een leger Olympic Oval hier in Utah zitten kijken naar het schaatsen. Brengt zij in vervoering. Die staan nu allemaal te juichen natuurlijk op de banken. Terwijl er nog één rit moet komen. En dus wacht, de er even. Die wijst Lotte van Beek even terug. En zegt even tegen Lotte van Beek en Heather Richardson van neem even nog wat extra rust. En wacht nog eventjes met het komen naar de startstreep. Want het publiek applaudisseert en staat op de banken voor Brittany Bowe. De dame die een korte tijd heel snel is toegetreden tot de absolute wereldtop. En nu dus het wereldrecord op de kilometer op haar naam heeft staan. 1:12:58 een geweldige race. 26,5 seconden in de eerste ronde. 28,2 in de slotronde. Opening 17,86. Brittany Bo heeft uh, de beste tijd ooit gereden. Met nog één rit dus te gaan. Bow 1, Wus 2. Olga Fatkoulina trouwens naar de derde tijd. Net gegleden voorlopig ook voor haar. Weer een persoonlijk record. En dan moet je dus als Richardson... En als Lotte van Beek zijn, dan moet je nog gaan rijden. Ja, dat lijkt me niet erg makkelijk. Als je zo lang moet blijven staan bij die startstreep voor jouw rit op de 1000 meter. Lotte van Beek, Nederlands record, dus een weekje in handen gehad. Is ze nu weer kwijt aan iedereen Wüst... 1336 voor Van Beek. te straks voor Erin Wust. tegen de wereldkampioen. Een sprint tegen Heather Richardson. Maar die is dus voorbijgestreefd zou je kunnen zeggen, door Brittany Boom. Maar ja, het zijn goede vriendinnen, het zijn trainingsmaatjes. Zeker geen vijanden. En dus uh, jutten ze elkaar ook op naar een hoger niveau. Want Richardson, die vorige week trouwens won... de eerste wereldbekerwedstrijd in Calgary... voor Lotte Van Beek die tweede wedstrijd. Vandaar dat ze nu tegenover elkaar staan... Is ook in prima vorm begonnen aan dit seizoen. 17-61. Daarmee is Richardson sneller dan Brittany Bowe. 25 honderdste van een seconde sneller in de eerste 200 meter. Oh, de verschil zegt met Lotte van Beek. Echt een meter of 45 misschien wel. Het verschil tussen de Amerikaanse van 23 jaar... en de 21-jarige Nederlandse afkomstig uit Zwolle. Die rijdt voor de Corendon ploeg van Jan van Veen. Maar nu achter de feiten aanrijden. En de feiten zijn dat Richardson met een ronde van 26 hier uh, nog altijd sneller is. Maar nog maar 1100ste van een seconde. dan Brittany Bouw. is ze verloren een tiende van een seconde. in deze ronde op haar landgenoten. Dus moet ik het nog maar zien. Moet ik het nog maar zien. Ik denk niet dat Lotte van Beek hier het Nederlands record gaat terugheroveren. Want die maakt een uh, ja, niet zo sterke indruk. als vorige week in Calgary. Richardson gaat ook afgetekend deze rit winnen. Uh, spoed zich door die laatste binnenbocht heen. e 1258, de tijd van Brittany Bow. e 1261, 12, net niet zeg. 300ste van een seconde. Wow, wow, wow, wow, wow, wat een hoog niveau leggen de Amerikaanse vrouwen hier aan de dag, zeg. Niet te geloven. 1, 12, 61 de tweede tijd ooit gereden door Heather Richardson. Maar haar landgenote Brittany Bow, die er nu een high five geeft, gaat er vandoor met de winst in het wereldrecord. 1.12.58. Brittany Bow wint de duizend meter van zeer hoog niveau dus in een wereldrecord. Tweede Heather Richardson op 300ste en dan een gat van drie kwart van een seconde naar Irene. Iedereen wust wordt derde en herovert het Nederlands record op de 1000 meter. Dat staat nu op 1.13.33. was, kan ik je nog even wat ja. vragen? Want je zit er toch nog, het, het wordt razendsnel gereden. Heeft dat nou allemaal te maken met het Olympische seizoen? Iedereen wil gewoon op tijd uh, in vorm zijn? Ja. Ja, en, en mensen moeten voldoen aan bepaalde nationale eisen. Precies aan nationale eisen. Plekken uh, veroveren voor hun land. Uh, zoveel mogelijk plekken zien te veroveren voor hun land om mee te mogen doen. Dat hangt ook allemaal van deze wereldbekerwedstrijden af. En inderdaad het begin van het Olympisch seizoen. Nu gaat het er echt weer om dit jaar. Dat maakt zo'n Olympisch seizoen in het schaatsen altijd het mooiste. Want het is een echte Olympische sport. En dan zie je dat in zo'n Olympisch seizoen inderdaad... het niveau in één keer een enorme sprong omhoog neemt. En dat uh, ja. zien we zeker terug op deze duizend... sowieso trouwens bij de vrouwen in de breedte, hoor vind ik. We zagen het dus al bij, uh, bij Sangwa Lee. 36, 36. En nu dus bij, uh, bij de 1000 meter. 1, 12, 58 een nieuwe wereldrecord. Ongelooflijk. Hè. Ja, de volgende sport ja. is vasthouden, dat uh, niveau. Hè. Ja, zeker. <laughs> uh, en dat, dat moeten daar alle dames dan doen. Uh, inderdaad, tot eind december Dan zijn overal de nationale kwalificatietoernooien En dan uh, de spelen in sortie. Oké, okay, Sebas, dankjewel voor uh, dit yep. moment. We gaan door met onze top 5. Uh, een andere tak van schaatsen. Nummer 4. Het is en het blijft volgen met nog ongeveer een derde van de race voor de boeg. Nederland, goede wissel daar. Uitstekende wissel van der Wart. Wordt krachtig op gang geduwd en neemt op die manier de eerste positie in handen. Knecht aan Vjelski. De grote drie van deze finale. De overwinning longt. Nog één wissel. Kom er, je weet dat ze komen. Al die blauwe pakken achter dat oranje pak. Knecht is de man van de laatste ronde. De afmaker. De man die naar de finish wil. De man van het instinct. Hij laat ze passeren. Chansky gaat hem voorbij. Shinky Knecht geeft het weg in de lena laatste ronde en dan komt dat aan. En dan zit Knecht op 3 en 8. Nee. Hij valt net als vorige week. Ja, de Nederlandse shorttrackers stelden dit weekend 17 startplaatsen veilig voor de Olympische Spelen. En het vlaggenschip, de Nederlandse mannen relay ploeg stond vanmiddag in de finale van de 5 km aflossing. maar in de laatste bocht ging het dus fout voor de man U hoorde dat de mannen van de bondschool Jeroen Otter, Sienkie Knecht ging onderuit. Kees Jonkind zag de Nederlandse mannen discussiëren na de race... en vroeg aan de man die in de laatste bocht onderuit ging wat er nou aan de hand was. Sienkie, wat is de discussie?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 Het is dus niet dat je daar uh, verliest, maar dan val je later ook nog. Geen ging gewoon te schijnen, toen kwam ik met mijn schoen op het ijs. Nee. Helaas. Ja, maar je hebt wel weer bewezen dat, uh, dat het kan hè? Ja, zeker. Het kan ook zeker. Maar dat, moet, dat wil gewoon net even nog niet lukken. Maar dat komt echt wel. Daar zit ik niet over in. Ja. goed, jullie hebben nu even een dingetje met de coach. Ja, ja, dat komt er wel uit. Maar het is niet heel extreem erg. Maar uh, hij moet dat gewoon niet doen. Ik weet wel wat ik moet doen. Ik weet wel wat ik moet doen. Uh... Hoeft hij me niet verder niet in uh, te sturen, denk ik. Ja, die uitspraak vraagt natuurlijk om een reactie van de bolscoach Jeroen Otter. Hij was boos op mij? Ja. Oh. Hij zei dat jij uh, hem uh, vanaf de kant gek had gemaakt dat hij wijd de bocht in moest. Ja, dat deed hij, dat deed hij ook goed. Hij had hem daarna wel krap moet uitkomen, want die andere die ging ook de wijd de bocht in. Als je hem wijd opzet, dat betekent eigenlijk dat je hem krap moet kunnen binnen draaien. En dat heeft hij niet gedaan. Ja. dat gaat een hele mooie eerste plek. Ja, de lage natuurlijk eerste. De lage eerste, ja, maar ja, zo is het spelletje bij ons. Uh, uiteindelijk gaat het om die laatste twee, drie ronden. Dat hebben we al heel vaak gezien. Er dus al over het algemeen altijd wel een land af. Maar er blijven er altijd twee of drie over. En uh, jongens hebben ook vaak het idee, hè, of het nou het publiek is, of de coaching, of, of het, de, de, de mensen op het ijs zelf, hè, want ze worden ook gestuurd vanuit, uh, vanuit de rijders zelf. Dat ze, ze willen heel veel informatie hebben, maar het is ook heel verdomd moeilijk om dat allemaal te verwerken. De ene die schreeuwt dit, de andere schreeuwt dat. Je moet zelf ook nog kijken. Je hoort het publiek. Je hoort eigenlijk het schaatsen niet meer. Je hoort niet iemand aankomen als er zo geschreeuwd wordt. Hè? In een training kan je weer krassen van die schaatsen. Dan hoor je, komt iemand binnendoor buitenom. Maar op het moment dat je in zo'n finale als dit zit, dan hoor je niet meer. Dan moet je ongelooflijk veel kijken. Maar als je naar die kant kijkt, ja, dan heb je de kans dat ze daar binnendoor komen. Maar Deze finale bewijst wel dat jullie er gewoon echt bij Die finale, ja. ja. Dat wisten we natuurlijk al. Dat lieten we al zien in de halve finale. En het, het is nog moeilijk. om uh, Je wordt gejaagd. Hè? Je bent opeens geen jager meer. En dat geeft een heel andere uh, dimensie uh, aan het spelletje. Als we het nou toch over de spelen hebben, uh, de afgelopen vier dagen. Uh, met welk gevoel uh, vertrek je hier nou uit Colombe? Dat we uh, de quota hebben gehaald uh, conform de IOC-regels. En dat is, dat is hartstikke mooi. Op één aand is die 1500 die derde plek. Bij de mannen. Ja. Bij de mannen dan. Ja, ja. Um, voor de rest hebben we alles binnengehaald wat we wil, binnen wilden halen. Dus je bent tevreden? Ik ben, ik ben tevreden, ja. ja. Alleen op het moment dat je dus die toelatingseisen hebt, uh, hebt gehad, dan wil je wat meer. Ja. En uh, ja, dan, dan denk je ook: nou ja, kunnen we een finale rijden? Uh, dan valt Jurien halverwege de wedstrijd uit. Nou, dat is een kandidaat voor drie, uh, drie finale plaatsen. Shinky en Niels die, die pakten helaas vandaag net naast de A-finale, komen in de B-finale. Jara uh, komt uh, uh, nou, eigenlijk op die 1000 meter met heel goed tactisch schaatsen, kwam ze heel ver, maar het is helemaal niet haar afstand, uh. het is meer echt een sprinter die tegenwoordig ook een leuke 1000 meter gaat rijden, maar die leuke 1000 meter wordt een goede 1000 en wie weet over 85 dagen een super 1000. Over 85 dagen. Um... Waar mag het Nederlands publiek op rekenen wat short trackers betreft? Uh, dat wij uh, zeker met een aantal rijders een, een, een finale gaan, gaan halen. En dat de jongens en meiden ook uh, klaar zijn om finales te kunnen rijden. Dus de, al die potentie, al die ingrediënten die je nodig hebt om een finale te rijden. Dus dat je krachtig bent, dat je goed kan uitversnellen, dat je goed kan blokkeren, aanvallen. Dat je goed kan starten, dat je goed, goed kan finishen, dat je het overzicht houdt. Al dat soort ingrediënten die er eigenlijk voor zorgen dat je finale haalt. Nou, Dan hebben we nog 85 dagen voor om dat uh, nou ja, te tunen. Maar nou ja, je hebt het gezien, we zitten er heel dichtbij. Twee, vierde plekken. Het, uh, het, is, het is net niks, maar... Uh... Beter hier dan daar. Beter hier dan daar, dat is zeker weten, ja. Nummer drie. Terwijl er nu ook te kort een bal is, Van De Vaart moet profiteren. Nederland op 1-0 komt, ja Schitterende paas nu van Van der Vaart naar Robben. Die het strafgebied nu binnen gaat lopen. Naar binnen kruipt, ruimte om te schieten. Oh, <laughs> wat, een wat een heerlijke goal van Ayer Robben. 38 minuten, het is 0-2. De beweging van Hasebe, waardoor Natuur de jongen niet aankomt en de Japanners gewoon scoren. Zomaar vanuit het zou je kunnen zeggen. Ongelooflijk maar waar! Wat een goede aanval van Japan, zeg! Goeiemorgen, wat een goede aanval! Dan gaan we eindigen op 2-2. Maar beschamend was het zeker in de tweede helft. Ja, eerste helft goed, tweede helft uh, ver onder de maat. Dat is uh, eigenlijk een beetje het verhaal van deze wedstrijd in de notendop. En uh, zo was het inderdaad. 2-2 gelijkspel van Oranje tegen Japan in Genk. Dinsdag de volgende wedstrijd op weg naar het WK. In Brazilië is natuurlijk nog ver weg volgende zomer pas. Maar de discussie over de opvolging van Louis van Gaal is inmiddels gaande. En wij vroegen ons af wie hem nou zou moeten opvolgen. Peil.nl voerde een enquête uit onder 1800 Nederlanders. En Guus Hiddink heeft de voorkeur. 22% van de ondervraagden ziet hem het liefst als opvolger van Louis van Gaal. Ronald Koeman... Veel genoemd ook, eindigde met 18% op de tweede plaats. Er is ook gevraagd wie er geen bondscoach zou moeten worden. Nou, Danny Blind eindigt in die verkiezing als eerste. 40% van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen als Blind bondscoach wordt. Dus, nu aan de telefoon Hugo Borst. Goedenavond Hugo. Goedenavond. Jij hebt die resultaten natuurlijk ook zitten bestuderen. En wat valt jou dan het meest op? Nou, ik dacht omdat Danny Blind er slecht vanaf komt dat uh, media als Voetbal International en De Telegraaf uh, hun werk uh, goed doen. Ja, die voorrechtcampagne uh, wordt... tegen Blind? Nou, campagne niet, maar hij is vrij niet populair. Hij krijgt daar wel katjes. Ja. En kennelijk uh, ja, is het volk dat uh, daarvan smult uh, en die de enquête heeft ingevuld ja, uh, dezelfde mening toegedaan. Zo gaat dat, hè? Ja, um, Hiddink is erg populair en hij schreef in zijn column in de telegraaf toevallig ook weer... dat hij open staat voor een functie als bondscoach. Ja, is dan 1-1-2? Ja, er is zelfs uh, al genoemd uh, door mijn collega's van het AD vorige week... Ja. dat hij het samen met Danny Blind zou doen, hè, omdat Blind dan te weinig gewicht zou hebben. Want ja, ik vind Danny Blind wel een uh, zeer capabele uh, kandidaat... maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als... Uh, Hiddink hem dan terzijde staat. Hij is dus een publicitair, toen een zeer handige man. En die combinatie lijkt mij dan nog het meest ideaal. Want Guus ja, is ook wel een beetje een gemakzuchtige man op leeftijd geworden. Die natuurlijk last heeft van heupen en knieën. Mm -hmm. Dus moet je het veldwerk denk ik, laten doen door Danny Blind. Een uitstekende video-analyst uh, ook. Dus die combinatie lijkt mij uh, uh, het allerbest. Ja, maar dan, want uh, daar ging het inderdaad vorige week ook al over. Maar dan is eigenlijk. Uh, dan blijft Blind toch gewoon assistent? Ja? ja nou ja, je kunt, ook, je kunt het ook samen doen. Hè? Ik bedoel, als Hiddink hem ja. uh, een beetje uh, uh, wil bekken, wil steunen. dan zegt hij: nee, we doen dit samen. Hidding is natuurlijk een slimme man. En um, ja, hij zou uh, blind uh, steun kunnen geven. Door te zeggen, wij, wij doen dit samen. Ik weet overigens niet of, ik, of het echt aan de orde is. Maar ik, ik sluit dat ook weer niet uit. Dat de KNVB na een zwaar gewicht als uh, Louis van Gaal. Ja, uh, toch goed voor de dag wil komen. Kijk, je kan wel zeggen van, we nemen Koeman. Uh -huh. Maar ik heb me toch eens eventjes verdiept afgelopen uurtje in zijn uh, loopbaan. Nou ja. Ik ben dan toch niet overtuigd. Je ziet het ook dit seizoen. Ruzie met Pelle en, en de Vrij. Als je je goed herinnert uh, bij Ajax... ruzie met Sneijder en Van der Vaart. Hij maakt heel vaak ruzie met de beste spelers. Wat daar de reden van is, weet ik niet. Maar ik heb toch weinig trek dat volgend jaar... He, ik ben niet alleen een volger, een journalistieke volger van Nederland zelf, maar toch ook wel een klein beetje supporter. Ik heb er weinig trek in dat Ronald Koeman in de klins gaat liggen... ...met uh, Van Persie en, en uh, Robben. Ja, en dan dus... zou de KNVB wel gek zijn als Guus Zinink min of meer zegt... ...van nou, ik wil het wel doen dat ze dat laten liggen. Nou, ik vond het wel een sollicitatie ja, in, de, in de Telegraaf. Hè? Dat, dat was wel een, een, een voorzet. Uh, maar maar die, nog even die, over, die, over die rol met, met, met Blind. Hè? Want als je Blind zegt, maar, zeg, we doen het samen... maar als een, iemand als Guus Hidding die heeft toch zoveel status... Ja, dat is dan toch de man die bepaalt. Nou ja, die zal ook in de publiciteit uh, uh, zijn woordje doen. Maar wat maakt het uit? Kijk, Danny ja. Blind heeft geen groot ego. Um, uh, uh, misschien Hidding wel. Nou ja, dan is hij zijn assistent. Kijk... Ik denk dat Danny Blind uh, heel erg gewaardeerd wordt door Louis van Gaal op het moment. Mm -hmm. En ik denk dat waardering eigenlijk veel meer waard is dan uh, wat, je, wat, je, wat er voor je naam staat, wat je bent. Dus ik denk dat Danny Blind goed zou kunnen leven met uh, een belangrijke, de belangrijkste assistent van Hiddink uh, van zijn. Ja, hoor. Zet Hiddink uh, in dat geval ook niet heel veel uh, op het spel? Een halve finale plaats met Oranje? Ja, ze zeggen, ook altijd dat je niet, ze zeggen ook altijd dat je niet moet terugkeren... bij het, het land of de club waar je het al eens uh, hebt gedaan. Dus ja, ook ja, ja, kan hem het rotten. <laughs> Ik bedoel, uh, hij heeft net weer een vette afkoopsom van uh, Ansi gehad. Uh, om geld hoeft hij zich geen zorgen meer te maken. De man wil ook een leuke hobby hebben. En wat is er nou letterder dan bondscoach zijn? Dan moet je, moet je tien keer per jaar in actie komen. Dan heb je ook nog eens een uh, geweldige man als Danny Blind... die het vuur uit zijn slot verloopt voor je... En je pakt nog eens een, een, een miljoen per jaar. Nou ja, kan het beter? Ja, ik ben jaloers. Denk jij, jij volgt het uh, intensief... je zei het al, maar je bent ook supporter... denk jij dat populariteit van een uh, mogelijke coach... meespeelt in de keuze van de KVB? Ja, natuurlijk. Ja. Eigenlijk is het wel verbazend dat, dat Louis van Gaal... Ja, ik schrijf nu een boek over hem, dus ik, ik weet echt alles van hem. Maar mm -hmm. het, eigenlijk is het wel verbazend dat de KVB met hem in zee is gegaan, zeker naar het e -Shek van vorige keer. En je kunt niet uh, ontkennen dat het heel vaak uh, ja, ongemakkelijk is en ontstaat nog best wat te wachten uh, op weg naar het WK en in partij zelf. De, de bondscoach uh, is natuurlijk niet voor uh, een oogstrelende publiciteit zal zorgen voor de KNVB. En ik denk dat ze dat met, met Hiddink uh, en ja. Blind wel, wel zullen hebben. Ja, in in ja. dat geval zou je kunnen zeggen, ja, ze luisteren helemaal niet naar het publiek, want ik denk niet dat uh, het publiek een uh, groot voorstander was... Uh, ...om Louis, Louis van Gaal destijds de bochtgoos te maken naar Bert van Marwijk. Nee, maar hij komt er nu ook een beetje bekijkt ja. vanaf. En dat vind ik vrij onrechtvaardig. Maar 100%. je kunt ook zeggen, wat moet je met het plebs? Wat moet je met het volk? Dat zijn mensen die, uh, die niet ingevoerd zijn. Ik denk, ik denk dat de, de belangrijkste mensen die hier over gaan moeten zijn... ...de mensen van de KNVB, de spelers. Uh, nou, wij journalisten hebben er ook nog wel een beetje kijk op... En uh, wat het volk dat door Maurice de Hond uh, uh, geïnformeerd of uh, geïnterviewd wordt ervan vindt. Ja, wat maakt het uit, joh? Wanneer weten we het? Nou, voor het WK zal het wel uh, bekend worden, maar dat zal. Ik, ik reken op februari of zo. Ja. Maar ja, ik zat ook nog te denken. Misschien komt de Luino wel op zijn uh, ja. schreden terug. Hè? Dat, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik begrijp dat in Huizen van Gaal. Uh, is een beetje jammer wordt gevonden dat, uh, dat er zo ontzettend veel moois wordt opgebouwd en als er dan straks Koeman daarmee aan de haal gaat ja dat, dat zet toch wel kwaad bloed dus misschien gaat Louis het zelf wel doen het zou ook goed ja, hij zijn. Ja, vrijdag weer geroepen geloof ik dat hij toch weer dat hij, dat hij echt geen zin heeft. Niets veranderlijker dan de mens. Je weet waar. het niet hè? Nou, we wachten het af. Dankjewel. Sorry voor dit cliché <laughs> aan het eind van dit geweldig interview. <laughs> Oké, okay, dank wel. Hugo, Hugo Borst was dat. Aan alle resultaten van de enquête kunt u teruglezen op onze website nos.nl. We gaan verder met onze geheel ondemocratische top 5. Nummer 2. Radik Stepanik En hij is de grote held van Tsjechië. Ja, Salatiera is de Tsjechië. Salatiera reune la Praga chepe Bukuria. We made a history trade. 6-1, z-2 voor Stepanek. En met dezelfde cijfers maakt hij het af. Een gemakkelijke overwinning dus voor hem. Waar is het in je korea? De highest? The highest? De both of the years. Ja, Tsjechië pakt de Davis Cup en prolongeert dus de titel. Ook vorig jaar waren Thomas Berdych en Radek Stepanek de mannen voor Tsjechië. Dit jaar herhaalden ze dat kunstje. Servië werd verslagen. Stepanek sloeg het laatste punt binnen... Door de onbekende Lajovic in de vijfde wedstrijd van de ontmoeting te verslaan. Marcella Mesker, goedenavond. Uh, Marcella, Tsjechië is dus het tennisland van dit moment? Ja, ze staan ook één op de nationale of op de internationale ranking van de Davis Cup. Eén Tsjechië, twee Servië. Dus dat die twee in de finale staan, is niet zo verrassend. Ja. Maar is het nou zo'n sterk land of hebben ze gewoon twee goede uh, spelers in de breedte, zou ik maar zeggen? oud Tsjechië is van oudsher al echt een traditioneel tennisland. Hè. Denk maar Ivan Lendel, Martina Navratilova. Dus ze hebben altijd goede tennissers. Ze hebben mm -hmm. vooral goede coaches, ze hebben veel clubs. Uh, tennis leeft daar nog steeds. En ze, ze hebben altijd wel een speler in de top 10. En ja. nu dus Berdy, Berdy en, die, en ja, Stepanek een hele goede tweede. Maar ja, ook al een beetje een, een oudje met alle respect. Uh, en het is, het is gewoon een duo, of niet? Ja, zeker. Wat uh, natuurlijk de clou was uh, in deze finale... dat uh, Berdig en Stepanek ook ongelooflijk goed uh, dubbelen samen. Ja. Dat doen ze natuurlijk nooit op de Tour. Ja, Stepanek wel eens met andere partners, Berdig niet. Uh, maar samen zie je dat het... Uh, Topdubbelaars zijn. Ze kregen in die, in die dubbel gisteren maar één breakpoint tegen, wonnen heel makkelijk in drie sets. En uiteindelijk wisten ze van tevoren dat is de beslissing in deze partij. Want ze rekenen natuurlijk toch al, Djokovic gaat zijn twee partijen winnen. Ja. Dus die andere drie die moeten Moet voor ons winnen, zijn. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Aan Stepenek uh, zit wel een verhaal he, qua bestuur? Ja, want nou, hij is natuurlijk 34. Dat, dat is al oud. Nou, goed, we hebben gezien dat de, de tennissers op de Mannen Tour eigenlijk steeds ouder worden. Tommy Haas. He, maar ook een met zijn 32 jaar kunnen nog echt goed mee aan de top. Hij is 34 maar had begin van het jaar een gebroken nekwervel. Uh, moest geopereerd worden. Uh, speelde de Australian Open nog uh, twee wedstrijden met die gebroken nekwervel. Haalde de derde ronde. Brood eigenlijk. Eigenlijk wel. Hij zei ook van ik had wel verlamd kunnen zijn. Toen was hij er twee maanden uit. Had toch wat moeite om terug te komen dit jaar. Maar ja, voor hem is dan uh, ja, zo'n Davis Cup finale weer een hoogtepunt. Dus daar heeft hij zich zo goed op voorbereid. En ja, als je zag wat, in wat voor vorm die was. Uh, geweldig. En uh, nou ja, toch ook weer heel bizar dat hij degene ja, is die... Ja, vorig jaar ook al. Vorig Schrijf jaar won hij van uh, Almagro in de vijfde beslissende wedstrijd. Spanjaard, ja. In eigen huis en nu dit jaar moet hij weer de beslissing brengen. Nou, hoe vaak komt dat voor? Nou, misschien in de 100-jarige geschiedenis. Ik weet, ik heb het niet zo gauw ja, bij de hand, maar dat is wel heel bizar. Dat is wel een mooi cadeau voor zijn goede comeback. Absoluut. Uh, Stepanek, de held van het Tsjechische team. Ehm um. Dan wil ik nog even naar die, de tegenstander van Stepeneck in die, in die laatste partij. Uh, Ena Lazovic, Lajovic, pardon. Ja, ik ken hem niet eens. Uh, weet jij meer over hem te vertellen? Nou ja, een jonge jongen, 23 jaar. Dat is jong op de Tour. Uh, nummer 117 van de wereld. Dus echt wel iemand die kan tennissen. Ja. Uh, speelt voornamelijk op de Challenger Tour. Had op de grote ATP Tour zelfs nog nooit een ronde gewonnen. En dan uh, moet je de vijfde beslissende wedstrijd spelen in de Davis Cup finale. Ja, ja voor de leven gegooid ja. en... Um, ja, vaak zie je toch dat op dat soort momenten, je weet het niet, de ranking telt al niet. En, en, en dat je dan een gekke uitslag kan krijgen. Maar ervaring maar, telt wel eens, zeker tegen zo'n ervaren Stepanek, toch? Absoluut. De ervaring en ook de vorm waarin Stepanek verkeerde. En ja, die uh, Lajovic, uh, het was jammer. Ik denk dat hij er uh, uh, weken van wakker ligt. Ja, want ja. het was ook niet goed 6-3-6-1-6-1. Het is niet eens een gevecht geworden. Te veel druk op zijn schouders? Ik denk het wel. Ja. Kan je dat als een jongen wel aandoen? Of was er gewoon iemand anders veranderen? Nou ja, Tip geblesseerd. Moest zich donderdagavond terugtrekken. Dat was ja, natuurlijk dat echt was een domper voor het team. Ja, en dan Viktor Troitsky, Die zit een dopingschorsing uit. Dus ja, Servië, een heel erg sterk land. Maar dan moeten ze twee van hun toppers missen. Ja, en, Djokovic en Djokovic kan het niet alleen. Kan het niet alleen. Had misschien het enige puntje van kritiek... had misschien kunnen zeggen... jongens, ik ga dubbelen met Simon Nietzsche. Uh, staat toch wat anders op de baan... als je daar de nummer twee van de wereld hebt. Ook al is hij misschien helemaal niet eens... een geweldige dubbelaar. Maar nee. daar heeft toch het verschil gezeten dit weekend. Berdy Stepanek de dubbel... Dat uh, heeft uh, de Davis Cup binnengebracht voor Tsjechië. En waarom, waarom doet Jean Djokovic dat niet? Ja, je... hij, hij, hij riep steeds... ja, ik ben niet 100%, ik voel me niet 100%. Het is natuurlijk slopend zijn seizoen. Hij heeft 23 wedstrijden op rij gewonnen. Nu tegen Berdych zijn 24ste. Sinds eind augustus uh, de US Open niet meer verloren. Dus ja, hij, hij is kapot. En een en ondankbare mentaal. taak voor hem vandaag weggelegd. Want ja, hij wist eigenlijk wel in zijn achterhoofd... dat die vijfde partij verloren zou gaan. Ja, je zag het ook een beetje aan hem, hoor. Want hij raakte behoorlijk gefrustreerd, met name in de eerste set. Tien breakpoints had hij nodig om toch één keer te breken. En ja. daarmee de set te winnen. Uh, rackets gingen eraan. Hij smeet met zijn rackets. Was gefrustreerd, ook in de tweede set. Ontsnapte in de tweede set, tiebreak. Maar ja, sleept zichzelf er dan toch wel weer doorheen. En des te knapper, want als je weet van, ja, ik mag dit niet verliezen. Want voor Volk en Vaderland speelt hij, hè, echt. Ze rekken het op zijn hart. En dan uh, toch uh, ja, weten, ja, ik kan wel winnen, maar we verliezen uiteindelijk die finale. Dat wist hij. Ja. Tsjechië wint de Davis Cup. En dan kijken we even vooruit. Nederland gaat spelen tegen de titelverdediger. Dat is een fijn vooruitzicht tussen aanhalingstekens. Ja, februari 2014. Eerste ronde. Nou zitten we eindelijk in die wereldgroep. Hè. We Met zijn meteen tegen de titelverdediger. meteen tegen Tsjechië. Maar goed, ik herinner me nog dat we dat uh, aantal jaar ons topjaar uh, ook moesten doen. Toen speelden we tegen titelverdediger Spanje. Ja. En ineens deed uh, Nadal niet mee, was geblesseerd. En toen wonnen we. Dus kijk, als Berdy zegt van nou... Ik uh, mik dit jaar op mijn enkelspel en laat Davis Cup eens een keertje schieten. Nou, dan hebben we een kans. Oké, okay, Marcella, dankjewel, Marcella Mesker. Verder met de top 5. We begonnen met schaatsen en weinig we er ook mee. Nummer 1. Kijk eens naar 10-0-9. Mannenopening. Je gelooft je ogen niet. Je gelooft je ogen niet. 1009. Maar dan weer de Pikstart. Kijk op de kruising. Ze is al voorbij. Jenny Wolf, bij het ingaan van de laatste bocht. Ze is er al voorbij. En waar gaat het nu naartoe naar oh. 36-35. Je kunt er inderdaad s nachts wakker maken. Op de baan zetten en ze rijdt een 36 Maar 36-35, het gaat met zulke stappen nu Deze. richting een 35 e dat is de naam. De tijd werd uiteindelijk gecorrigeerd naar 36.36. 36, makkelijk te onthouden. De Zuid-Koreaanse is al een week lang in een supervorm. Ze scherpt om de afklap haar eigen wereldrecord op de 500 meter aan. De tijd van gisteren was de derde verbetering in een week tijd. Zelf, zelfs coach Kevin Crockett is verbaasd over haar progressie. Zo verbaasd dat hij ervan gaat stotteren. You know yesterday I thought with a 65 was the limit. So usually as a coach I'm not I'm not shocked. I know what they can do but I'm a little, little bit shocked today. So maybe the sky is the limit. She the best skater you ever worked with physically? Ja. Yeah. Ja, yeah, she... She does things that I've, I never thought I'd see. She can keep up to any man in the world. Like, she can keep up to my fastest guys and behind. I've never seen that out of any skater. I've trained with uh, Svetlana Zorova, Beijing Wang, but Songhua is special. What, what, what's going to happen, I mean, this season? Can she stay this good until Sochi? Is that a challenge for you? I think she can stay this good because I challenge her every day with the boys. Um, she has to keep up to the boys or I'm not happy so i think if she does that she'll be sharp um we have a cushion now she's so far ahead right now i mean she's alone so does she have to stay this good not necessarily she could probably be a little bit worse and still win by a lot how is she because she's a bit shy towards us how is she to work with she's really easy to work with um but she has a wall and if you get through the wall It's perfect. When did it happen for you? Because you work with her for two years now, I guess? Season. It happened immediately. As soon as I got there, she was uh, desperate for my help. Um, she knew that I'd worked with Beijing. She was quite jealous of that. And she knew I could help her. So she was, she was the first athlete to approach me and say, I want to work, I want to do everything on your program. En ik vertrouw je echt. Ze was de eerste athlete die was 100% aan boord. Dus Kevin Crockett, oud schaatser. En uh, de trainer dus van Sangwali. Ja, Sangwali is uh, de beste schaatser met wie hij ooit heeft gewerkt. Duurde wel eventjes voordat hij tot de doordrong. Hij wist haar muur te doorbreken en uh, tot haar door te dringen. Ja, en ze schaatste met de beste mannen van zijn groep mee. Ik ga erover doorpraten met schaatshistoricus Marks Koolhaas. Marks, goedenavond. Ja, goedenavond. Kun je deze verbetering van die onwaarschijnlijke Tsangwali een beetje in perspectief zetten voor ons? Nou ja, ze is wel in één klap uh, een van de grootste aller tijden. Als je alleen al uh, naar de marges kijkt waarmee ze het wereldrecord weten te verbreken in anderhalf jaar. Het ging van uh, 36-9 van 2012 van de Chinese Yu Jing, nu al naar 36-3. Uh, Dat is dus 0,6 seconden draf in uh, goed anderhalf seizoen. Ja. ja dan kom je, als je teruggaat in de tijd, eigenlijk bij niemand terecht die dat ook kon. Uh, Jenny Wolf ging er in vijf jaar 0,2 vanaf. Catherine Lemay, die tien jaar lang de 500 meter beheerste, haalde er 1,4 vanaf. Maar dat was inclusief de klapschaatsrevolutie. En Bonnie Blair in tien jaar ook niet meer dan 0,7. Dus als zij zo doorgaat, ja, waar eindigen we dan? Ja. Ja, hoe is dit te verklaren dan? Ja, ja. Hoe, er is niet anders een verklaring dat er eens in de zoveel tijd een supertalent opstaat. En ik denk wat bij haar ook een rol speelt, en dat zegt Kevin Crocker natuurlijk ook al een beetje, uh, dat Aziatische collectieve gedril. Dat uh, werkt uh, soms heel goed, maar af en toe moet daar toch een, uh, ja, zeg, noem het een Europese individuele benadering bij komen om uh, van beide het beste boven te brengen. Dat heeft Prokert eerder al met bai Xing Wang, uh, de Chinese, uh, gedaan die uh, op een doodspoor zat. En uh, nu heeft hij weer zo'n pareltje ontdekt bij wie dat blijkbaar perfect lukt. Ja. Uh, ja, ik wil niet uh, hier uh, meteen het feestje verpesten, maar uh, als dergelijke dingen gebeuren in uh, het wielrennen, dan wordt het meteen, uh, gaat het meteen over doping, hè? Ja, dat lijkt me een beetje onzin om dat hier te zeggen. Er wordt uh, bij het gaat uh, meer dan uitstekend uh, gecontroleerd. En uh, ja, ik bedoel, de, de, de Dan Jensen heeft ook ooit zo'n marge gehaald bij, uh, in twee jaar bij de 500 meter heren. 0,7 seconde draf uh, in twee jaar. Uh, ja, en als dat nu bij de vrouwen opeens lukt, uh, het is wachten totdat bij de mannen ook zo iemand opstaat die dat weer eens gaat doen. Ja. Ja. Het is wachten op een 35er, hoorde ik uh, Frans ook zeggen. Nou ja, het heeft ook wel met die magische grenzen te maken. Die 37 bij uh, de dames, daar hikten ze heel lang tegenaan. Dan gaan ze er doorheen en dan opeens gaat het met grote ja. blokken tegelijk. Uh, het is wachten tot de eerste die die 34 van uh, Worris doorbreekt. En dan denk ik dat ze ook achter elkaar uh, die 33 er is uh, in gaan duiken. Ja, nou uh, zojuist opnieuw een wereldrecord op de 1000 meter. Brittany Bouw, 1.12.58. Ook een tiende weer eraf van het uh, wereldrecord van Nesbitt. Dan was er nog het wereldrecord ploegachtervolging door de Nederlandse mannen. Dat is natuurlijk wat korter gezien is. Want het onderdeel bestaat er niet zo lang. Maar hoe kijk je nou aan tegen deze tijd, Marnix? Nou ja. Sangwali is, is buiten uh, categorie. Dat is overduidelijk. Kijk, die andere wereldrecordverbeteringen zijn eigenlijk niet meer dan logisch. Als je de ontwikkelingen de loop der tijd ziet... het werd tijd dat die tijd van Nesbitt uh, eraan zou gaan. Uh, die ploegenachtervolging ja, die stond sinds 2007 al op naam van Nederland. En ze komen niet zo heel vaak in uh, Salt Lake of Calgary om dat nummer te rijden. Dus als ze daar komen, ja, dan gaat dat wereldrecord zeker van zo'n jong nummer de geheid aan. Ja. Dus dat zijn uh, ja, reguliere verbeteringen, noem het okay. zo maar. En zometeen ook weer een reguliere verbetering van de 5 kilometer? <lacht> nou ja, dat is natuurlijk afwacht. Ik denk dat de Kramer het in zich heeft. Ik bedoel, zoveel kansen krijg je ook niet om op zo'n hooglandbaan een wereldrecord te rijden. De grote vraag zal zijn, heeft hij er echt zin in? Wil hij ervoor gaan? Of uh, denkt hij uh, maar aan één ding dit jaar en dat is uh, dat goud in de sorties straks? We gaan het zien. Zo tegen 12 gaat hij rijden. U kunt het horen in Met het Oog Op Morgen. dank je dankjewel voor je bijdrage. Ja, u hoort het einde van deze lange lijn. Zo direct het oog met John Jansen van Galen. Maar mij betreft nog een hele mooie avond. Wie weet een wereldrecord. Dag.